aanmelden. Vandaag wordt er door basisschoolleraren opnieuw gestaakt voor meer salaris en minder werkdruk. Het is een estafette staking die begint in het noorden. Veel basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe blijven vandaag dicht. Er komen steeds meer banen bij. In het laatste kwartaal van vorig jaar waren het er 57.000. De hoogste banengroei sinds 2008. Het zijn volgens het CBS vooral banen in de uitzendbranche. Er is nu voor het eerst sinds 2008... weer sprake van een gespannen arbeidsmarkt, zegt het CBS. Dat betekent dat er veel banen worden aangeboden... terwijl er relatief weinig mensen naar werk zoeken. De Israëlische politie vindt dat premier Netanyahu moet worden vervolgd voor twee corruptiezaken. Er is volgens de politie genoeg bewijs. Netanyahu zou samen met zijn vrouw voor meer dan een kwart miljoen euro aan champagne, sigaren en juwelen hebben aangenomen van twee miljardairs. Daarnaast zou hij een deal hebben willen sluiten met de uitgever van een grote krant. In ruil voor positieve berichtgeving beloofde Netanyahu een concurrerende krant dwars te zitten.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 Met Eveline van Rijswijk. We zijn verslaafd. Verslaafd aan metalen. Alleen al de telefoon in onze broekzak zit barstensvol vol met onmisbare exotische metalen... waaronder indium, tantaal, antimoon en goud. Maar ook voor de productie van duurzame windmolens, zonnepanelen en elektrische auto's... hebben we grote hoeveelheid zeldzame metalen nodig. En die metalen dreigen op te raken... Worden alle mooie duurzame plannen getorpedeerd door een tekort aan grondstoffen? En hoe gaan we dan om met onze ontembare behoefte aan metaal? Bij mij in de studio zit René Klein, industrieel ecoloog van de Universiteit Leiden. Uh, ja, wat, is het, uh, wat is het grote probleem? Uh, en als er niks verandert, hoe ziet onze toekomst er dan uit? Nou, het grootste probleem is eigenlijk de tijd. Want we moeten uh, een omschakeling maken in ons energiesysteem. Uh, de klimaatwetenschappers hebben ons uitgelegd... dat we uh, naar de anderhalve graad maximaal opwarming uh, toe kunnen gaan... om nog een uh, enigszins leefbare wereld te houden. En dat betekent eigenlijk dat het hele grote energiesysteem... wat nu vol zit met fossiele brandstoffen... Uh, dat dat in een hele korte tijd, laten we zeggen drie, vier decennia... moet worden omgeschakeld in een systeem wat eigenlijk geen CO2 meer uitstoot. En misschien zelfs wel uh, moeten we toe naar uh, het systeem waarbij... Je ook CO2 uit de lucht gaat trekken om überhaupt die anderhalve graad te halen. En daarvoor ja, moet je dus heel veel windmolens gaan bouwen... heel veel zonnecellen gaan bouwen, elektrische auto's zijn daarvoor nodig. Uh, dus dat vraagt een enorme omslag in de infrastructuur die we kennen. Ja, en voor die nieuwe ontwikkelingen, voor die duurzame uh, ontwikkelingen... hebben we dus bepaalde metalen nodig. Ja, dat en die klopt. zijn schaars? Nou, een aantal van die metalen zijn inderdaad schaars. En van andere metalen, die zijn misschien niet zozeer schaars. Als wel, uh, daar hebben we ontzettend veel van nodig. Denk dan aan een metaal als koper bijvoorbeeld. Als je toe gaat naar een systeem, een energiesysteem... wat gebaseerd is op zon en wind... Mm -hmm. dan zal elektriciteit een veel grotere rol spelen. En als je toe gaat naar zon en wind... wat je ook krijgt, is een soort van ja, variatie in het aanbod. Als gevolg van ja, variatie in wind en zon. Dat zal je moeten oplossen. Uh, dus je hebt sowieso uh, koper nodig voor de windmolens. Uh, je hebt uh, koper nodig voor de... Uh, de hoogspanningsleidingen die dat, uh, die elektriciteit transporteren. Maar je hebt eigenlijk ook heel veel koper nodig... om ja, bijvoorbeeld binnen Europa het grid veel meer aan, met elkaar te verbinden. En dat betekent dat je gewoon uh, ja, grote, zware kabels moet trekken... Zeg maar, tussen de verschillende landen... om zo de fluctuaties in het aanbod uh, aan duurzame energie zeg maar, uh, op te vangen. Um, daarnaast ook wel schaarse metalen. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, het zilver... wat gebruikt wordt in, uh, in zonnecellen. Er zijn ook technologieën van zonnecellen... waarbij je bijvoorbeeld inderdaad indium gebruikt en gallium. Um, als je kijkt naar windmolens, dan zie je dat daar uh, vaak magneten in zitten... waar zeldzame aardmetalen in zitten. Zeldzame aardmetalen is een heel specifiek groepje in het uh, periodiek systeem. Hè? Niet gewoon zeldzame metalen, maar die heten dan zeldzame aardmetalen. Zit neodymium bijvoorbeeld in een dysprosium in die magneten. Um, en ja, daar heb je honderden kilo's van nodig om, uh, om een zo'n grote windmolen te bouwen. En dat zijn metalen die, uh, waarvan de productie op dit moment eigenlijk heel beperkt is. Ja, en uh, als die metalen zo schaars zijn, kunnen we dan niet iets verzinnen... Uh, waardoor we met andere materialen toch diezelfde werking kunnen bewerkstelligen. Nou, dat is natuurlijk een van de oplossingsrichtingen. Je kan aan de ene kant denken van we moeten gewoon meer zoeken. Zoeken naar andere bronnen van die materialen. Zo kan je naar de zeebodem gaan kijken. Of je kan überhaupt gewoon naar andere mijnbouwgebieden gaan kijken. Maar een andere oplossingsrichting is natuurlijk inderdaad dat je kijkt van... ja, kunnen we niet andere materialen gebruiken die inderdaad veel minder schaars zijn? En dat ja, bij zonnecellen bijvoorbeeld kan dat wel. Daar kan je ook wel op ijzer en zwavel gebaseerde zonnecellen maken. En die zijn ja, daarmee veel minder kwetsbaar. Zeg maar voor die, voor die uh, schaarsheid in die grondstoffen. Um, dus dat is, uh, ja, dat is zeker een, een, een oplossingsrichting. Ja. Ja. ja, maar anderzijds zijn metalen misschien ook wel zo fantastisch... dat we ze eigenlijk uh, voor zoveel toepassingen kunnen gebruiken. Nou, het is niet voor niks dat we die metalen nu gebruiken natuurlijk. Ze hebben allemaal vrij unieke eigenschappen. Ik denk bijvoorbeeld aan het schermpje van je mobiele telefoon. Uh, daar zit uh, uh, indium-tinoxide in. En indium-tinoxide is een heel bijzonder materiaal. Dus het is indium-in, tin uh, en zuurstof. Mm -hmm. um, maar het interessante van dat materiaal is dat het elektriciteit geleidt, maar tegelijkertijd doorzichtig is. Nou, ja. Dat zijn maar heel weinig materialen die die eigenschappen met elkaar combineren. En vandaar dat het ja, uh, uh, ook wel ja, je, hebt, je hebt dan die bijzondere eigenschappen en dat kan je van die magneten ook zeggen. Die magneten die in die windmolens zitten, die zijn zo ontzettend sterk. Daar is geen andere technologie voor bekend, zeg maar, om magneten te maken die zo sterk zijn, anders dan uh, elektromagneten gebruiken. Ja. Ja. En, en wat zit er nog meer in dat uh, mobieltje, uh, wat heel bijzonder is en waarvan je zegt, ja, dat hebben we toch echt wel nodig. Ook al is het schaars. Ja, nou, een van de interessante dingen is natuurlijk waar iedereen meteen naar kijkt, is het goud wat in zo'n mobiel zit. Uh, ja. uh, goud wordt gebruikt als uh, geleider, een uh, supergoede geleider. Beter dan koper, beter dan zilver nog. Dus omdat het niet corrodeert en zo'n supergoede geleider is, wordt het gebruikt op ...waar je eigenlijk heel veel stroom door hele dunne draadjes heen moet krijgen. Daar komt het eigenlijk op neer. Vandaar dat de contactpunten van de processoren van die mobiele telefoons... ...maar ook van bijvoorbeeld laptops vaak van goud gemaakt zijn. Of in ieder geval verguld zijn. En dat betekent dat je... ja ...dat, dat, dat, dat zorgt ervoor dat die processoren heel erg snel kunnen werken eigenlijk. En dat, als je dat niet zou gebruiken, dan moet je daarin een stap terug doen. En dat wil eigenlijk... Nou, de producenten willen dat natuurlijk niet. Het interessante daarbij is dus dat er een stuk meer goud zit in een mobiele telefoon dan in gouderts. Oké, okay, dus hoe, hoe werkt dat? Ja, dat, dat zit erin, zeg maar. Dus je kan ook bedenken van, nou ja, als daar zoveel goud in zit... dan is het ook interessant om te recyclen. En dat, dat gebeurt dus ook voor ja. hè, metalen die inderdaad dan eh, relatief duur zijn. Zoals goud inderdaad. Dat, dat kan je prima weer uit zo'n mobiele telefoon halen. Ja, want ik heb er een stuk of zes nog liggen. Oude mobieltjes. Eh, daar is dus nog prachtig materiaal uit te halen. Zeker, ja. ja er zijn nu ook allerlei acties eh, eh, in Nederland, maar eigenlijk in de wereld wel. Om, uh, om die mobiele telefoons weer uit die laadjes te krijgen. Het, ja. het probleem is natuurlijk dat ja, als je een nieuwe wasmachine koopt... dan ben je heel blij dat de leverancier de oude wasmachine weer meeneemt. Maar bij een mo nieuwe mobiele telefoon denk je daar niet meteen aan... om die nee. meteen in te leveren. Ook al ja, je persoonlijke gegevens staan erop... en je wil het misschien nog aan een neefje geven. Uh, nou, er zijn ja. allerlei redenen. Misschien wel een soort van emotionele hechting. Zeker. Um, dus, het, is, het is best lastig om die, om die mobieltjes uit die laadjes te krijgen. Maar zo liggen er uh, miljoenen en miljoenen in de laadjes te, te zwerven... Over al over de wereld, ja. ja. En, en om nog heel even bij dat voorbeeld van die telefoon te blijven. Stel, ik ga hem inleveren en hij wordt gerecycled. Uh, in hoeverre kan je alles nog uithalen? Uh, ga je hem smelten? Wat, wat, hoe gebeurt dat? Nou, dat kan, uh, je kan er een heleboel dingen uithalen... maar uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om de vraag... Uh, is het economisch eruit te halen? Dus is er geld aan te verdienen om, dat, uh, om die metalen uit die telefoon te halen? nou Voor goud is dat zo, voor koper is dat zo, voor zilver is dat zo. Maar als je kijkt bijvoorbeeld het Indiëm... Waar ik het net over gehad in dat indium tinoxide. Eigenlijk is daar geen business case voor. Dus dat wordt, ja, dat verdwijnt gewoon in de in de, in de afvalbergen eigenlijk. En dat, dat wordt er niet meer uitgehaald. Ja. Indium wordt wel gerecycled, maar dat wordt dan alleen maar gedaan binnen de industrie. Dat wat we dan noemen post-consumer waste is alles wat je hè, zelf als als consument zeg maar afdankt. Daar wordt eigenlijk nauwelijks indium uit, uit teruggewonnen. En voor tantaal geldt eigenlijk hetzelfde. Tantaal heb je dan nog het probleem dat zit in condensatoren in die, in die telefoons. En dat zijn hele kleine uh, elektronica elementjes. En er zit dus ook relatief maar heel weinig tantaal in, dat, uh, in die telefoon. En het, ja, het is gewoon de moeite niet waard. Het levert gewoon geen geld op ja. om dat tantaal er weer uit te halen. En nu ben jij industrieel ecoloog. Dus eigenlijk uh, kijk je naar het ecosysteem van, uh, van die uh, energietransitie. En wat daarvoor nodig is. Uh, dus eigenlijk moet je telkens uh, de afweging maken van wat zit erin. Uh, wat kunnen we er nog uithalen. En ook in het geval van elektrische auto's misschien. Maar ook... Een windmolen, of je die kan recyclen. Ja. Kan je uitleggen hoe je, hoe je zo'n berekening maakt? Hoe je dat onderzoekt? Uh, ja. Of het rendeert of niet? Ja, nou, dat, dat begint eigenlijk met de achterkant van de aflopberekening zal ik maar zeggen. Omdat je begint met de vraag van ja, hoeveel van dat materiaal zit er nou eigenlijk in een windmolen? Uh, en nou, ja, Op het moment dat je dat, uh, dat weet en dat is natuurlijk uh, best ingewikkeld want de ene windmolen is de andere niet en uh, dan moet je dan uh, eerst uit de literatuur zien te vissen of met experts zien te praten die dat dan, die dat dan allemaal weten. Uh, uh, op het moment dat je dat weet, dan kan je ook een inschatting maken van oké, okay, nou stel dat we in, in, in 2050 15 of 20 procent van onze energie uit windmolens halen. Hoeveel van die, uh, die magneet heb je dan nodig? En dus hoeveel neodymium heb je nodig? Nou, dat zijn eigenlijk hele simpele berekeningen, maar uiteindelijk is de werkelijkheid natuurlijk veel ingewikkelder, want je moet dan natuurlijk ook gaan kijken naar uh, ja, hoe snel, uh, neemt die vraag toe, dus hoe snel moet ik die, die, die, die productie laten toenemen? Maar ook bijvoorbeeld, uh, ja kan ik het recyclen? En bij die magneten in die windmolens, ja dat zijn enorme Grote, uh, grote magneten. Uh, die worden echt niet weggegooid, die zijn waardevol, dus die worden zeker gerecycled. En dan moet je dat ook in ja, een soort van dynamische analyse gaan maken, zeg maar, van vraag en aanbod over de jaren heen. En op die manier kan je zien of er een, uh, ja, een gat ontstaat tussen vraag en aanbod. Ja, dus jij zet een stip aan de horizon, laten we zeggen 2030. Ja. Uh, en uh, je neemt al die factoren mee: van wat is er, wat, wat zit er al in de windmolens? Wat is er nog te winnen? Ja. Uh, in mijnen, moeten er mijnen komen. Ja. Uh, en dat zijn eigenlijk scenario's uh, ja. uh, waar je mee kunt spelen wat er gebeurt. Klopt. Klopt, inderdaad. En dan kan je zelfs je eigen scenario's maken. Die dan. Uh, uh, ik hou van hele grove scenario's. In de zin van. Nou, oké. Okay, als we dan die anderhalve graad willen halen. Dan ja. moeten we inderdaad naar uh, 85% zonne-energie. 15% wind. En dan nog een beetje. Uh, wat, wat anders. Uh, uh, uh, en. Um, als je, dus daar kan je mee beginnen. En uiteindelijk kan je toe naar... Uh, dat zijn een soort van uh, ja, backcasting scenario's. Zoals je dat dan zegt. Hè, je, je, inderdaad die stip aan de horizon. En je gaat daarvan terugredeneren. Maar je kan ook kijken naar uh, ja, scenario's die zijn gemaakt... door bijvoorbeeld uh, het International Panel on Climate Change. IPCC. Die scenario's hebben gemaakt voor de transitie... van, van verschillende energiebronnen. Uh, en op basis daarvan kan je naar de toekomst toe extrapoleren... van hoeveel materiaal heb je dan nodig... om dat, uh, dat voor elkaar te krijgen. Ja. En kun jij een schatting geven van in hoeverre... Die die metaalbehoefte toeneemt als het gaat om, om toename van aantal mensen en, uh, enzovoort. Uh, hoe hard ja, hebben we het nodig? Ja, ja nou ja, dat is het interessante. Als je natuurlijk kijkt naar waar ik me op richt, zeg maar, is dat energiesysteem. Maar je moet er natuurlijk rekening mee houden dat uh, de rest van de wereld ook niet stilstaat. Hè? Dus ja. De vraag naar dit soort metalen vanuit inderdaad de elektronica-industrie neemt natuurlijk ook toe. Dus daar moet je ook iets voor aannemen van dat je zegt: oké, okay, nou ja, laat ik aannemen dat de groei van dat soort producten en de vraag zeg maar, naar dat soort producten, dat die bijvoorbeeld gelijk loopt met uh, de, de, de, de inschattingen die er nu zijn als het gaat om de stijging van het bruto nationaal product van de wereld. He, economische groei betekent meer mobiele telefoons, meer tv's, meer auto's. Nou, je kan je best zeg maar van uitgaan van dat een hoop van die dingen, die, die zullen op die manier gaan stijgen. Uh, daarmee is het laatste woord niet gezegd. Als die metalen heel duur worden, zal het ongetwijfeld tot wat verschuivingen leiden hier en daar. Uh, uh, niet overal in de wereld zal die groei even groot zijn, er zullen nieuwe technologieën komen. Dus het is zeker niet zo dat je nou echt een voorspelling doet voor de toekomst in die zin, maar meer dat je uh, een soort van scenario's maakt waarbij je probeert grip te krijgen op de omvang van het probleem. Je vraagt zo verder met René Klein over de metaalhonger in de wereld, maar eerst de Rolling Stones. She Trying was impossible. More than beautiful Closer to ethereal With a kind of down-to-earth flavor Close my eyes ben nee, klein industrieel ecoloog van de Universiteit Leiden. We hebben het net al gehad over de zeldzame metalen. En nou ja, raken ze op of niet? En, en hoe ziet die hele keten ervan uit? Welke metalen hebben we nodig voor de energietransitie? Maar ik vraag me af, hoe schaars is nou schaars? Is, het, is alles op? Ik bedoel, het zijn geen fossiele brandstoffen. Dus het is niet zo, eenmaal op hebben ze niet meer. Nou, het is heel goed dat je dat ook zo zegt. En dat verschil aangeeft met fossiele brandstoffen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar ijzererts. Als je ijzererts uit de grond haalt, je maakt daar ijzer van en vervolgens maak je daar een schip van, dan heb je dat ijzer nog steeds beschikbaar natuurlijk voor je maatschappij. Je kan daar gewoon iets anders van gaan maken. Je kan Precies. dat recyclen. Dus in die zin is het daarmee niet op. Ja, dat ijzererts is er niet meer, maar dat ijzer is er nog steeds wel. Ja. Dus het enige wat je echt kwijtraakt, is wat je uh, ja, diffuus zeg maar, verspreidt over het milieu. Dus bijvoorbeeld denk aan de koper, zeg maar, die iedere keer van de bovenleiding wordt afgeschraapt als er een trein voorbij komt. Of inderdaad dat uh, Indië, waar we het net over hadden, uh, uit de mobiele telefoons, wat niet wordt gerecycled op een afvalberg uh, terechtkomt. Dat raak je echt kwijt. Maar um, uh, ja, dat ijzer wat je uit de grond haalt eigenlijk niet. Dus dat, daar, daar begint het al zeg maar, met van, ja, wat is nou eigenlijk opraken? Wanneer maak je het echt op? Um, en als het gaat om de schaarste... van hoeveel zit er dan nog in de grond? Hè, want dat is de geologische schaarste, zoals we dat dan zeggen. Um, die geologische schaarste... die is uh, uh, tamelijk beperkt. Er is eigenlijk, als je kijkt... naar hoeveel er in de aardkorst zeg maar, van allerlei metalen is... dan is dat uh, gigantisch veel. Ja. Dat wil niet zeggen dat je... Hè, de exponentiële groei die we nu kennen... dat je die alsmaar kan doorzetten... Uh, voor, voor duizenden jaren. Maar dat betekent wel dat je de, de komende decennia... in ieder geval ook uh, voor een aantal metalen... honderden jaren voldoende hebt... Zeg maar, om daar nog... Uh, nieuw materiaal uit die aardkorst te, te winnen. Um, uh, wat, wat um, vaak wordt gebruikt als maat voor, voor schaarste en wat vaak dan in, in, in de media wordt gebruikt als een soort van oh uh, over vijf jaar is het indium op is wat we dan noemen de, uh, de, de reserve production ratio dus dan zeg je eigenlijk van nou, dit is de, de reserve die nog in de grond zit mm -hmm. gedeeld door de jaarlijkse productie en er komt dan komt er een aantal jaren uit dat je de huidige productie nog kan voortzetten ja, en, en op een gegeven moment ja, kan vast... je een voorbeeld geven van iets wat, wat, wat waar we nog twee jaar voor hebben en iets nou ja, uh, nog duizenden jaren misschien ja nou ja, als je dan, dan kijkt voor ijzer is er nog heel erg veel. Maar als je dan kijkt naar India bijvoorbeeld, dan stond dat getal op een gegeven moment op vijf jaar. En Mensen trokken daar de conclusie uit. We hebben dus nog maar voor vijf jaar Indium. Maar zo is het niet. Want uh, die productie... Die, wat wat eigenlijk zo'n ratio zegt, als die heel erg laag is... betekent dat eigenlijk alleen maar dat de productie... de afgelopen jaren heel erg is toegenomen. En dat was voor Indium zo. Want Indium ja. wordt gebruikt voor platte beeldschermen. Ik zei net al, in mobiele telefoon. Maar ook tv's en dat soort zaken. Dus daarvan is de productie uh, bij de overschakeling... van de oude zeg televisie maar, naar een platte beeldscherm... is enorm uh, gestegen. En wat je dan ziet is dat... Ja, dan heeft het aanbod even moeite om dat bij te houden. Dus dan zie je dat die, die bekende economische reserves... eigenlijk niet zo snel groeien. En dan kom je uit op dat soort getallen. Maar dat betekent dus niet dat het over vijf jaar op is. Maar dat betekent gewoon dat, we, uh, dat het relatief uh, uh, snel gestegen is in, in, in productie. Ja. Yeah. Ja. En waar zit nog het meeste aan, aan metalen die wij het meest gebruiken? We, waar ter aarde moeten we zijn? Nou, dat verschilt heel erg per metaal. Um, wat je wel ziet is dat um, nou, voor, voor, voor hele specifieke... Als je kijkt naar koper, bijvoorbeeld de grootste koperproducenten Chili... daar zitten grote kopermijnen. Maar bijvoorbeeld in Afrika ligt de kapperbelt. Nou, dat is een enorme voorraad aan koper die lastig gewonnen wordt. Het ligt er enorm veel onder de grond. Maar die lastig te winnen is vanwege allerlei politieke omstandigheden. Ja. Uh, dus daar kan je van alles bij voorstellen, denk ik. Um, uh, maar al, er zijn ook uh, al, voorbeelden waar uh, de, de, de productie zeg maar heel erg beperkt is... Tot, tot één gebied of één land zelfs. En dan heb je het over zeldzame aardmetalen bijvoorbeeld. En dat specifieke groepje uit het periodiek systeem... met neodymium en dysprosium en europium. Allemaal metalen die relevant zijn voor die magneten... maar ook bijvoorbeeld voor energiezuinige lampen, ledlampen. Um, die, worden, uh, uh, die komen eigenlijk voor 80% uit één mijn in China. Ja. Um, en ja, dan is de productie natuurlijk heel erg beperkt tot één land. En dan kan je natuurlijk ook... Je voorstellen dat uh, ja, als de Verenigde Staten op een gegeven moment... Uh, die hebben onderzoek laten doen door het ministerie van Defensie... En die kwamen erachter dat vijftien uh, van de metalen... die essentieel waren voor hun nieuwste uh, straaljager... dat die in China alleen maar geproduceerd werden. Daar wordt de Amerikaanse overheid vrij onrustig van. Dat kan me voorstellen, ja. <laughs> dus Maar moeten wij een beetje bang zijn? Zijn wij eigenlijk heel afhankelijk van China voor... Uh... Productie van belangrijke metalen? Nou, bij die zeldzame aardmetalen is dat zeker zo op dit moment. Uh, het het uh, was in het verleden zo dat Amerika de belangrijkste producent was. Maar tegenwoordig, uh, ja, wat ik zeg, 80% komt uit één mijn in China. En er zijn er ook nog andere mijnen in China waar nog uh, een deel vandaan komt. Dus laten we zeggen dat 90, 95% van die productie komt uit China. Ik wil niet zeggen dat er geen voorraden zijn elders op de wereld. Want eigenlijk zijn zeldzame aardmetalen, ondanks dat er zeldzaam in het woord zit... niet zo heel erg zeldzaam. Dus er zijn best wel veel plekken waar je dat, waar je dat kan winnen. Uh, maar ja, op dit moment is die productie helemaal uh, in China geconcentreerd. En je kan je voorstellen uh, dat nou ja, niet alleen uh, de militairen, maar ook bijvoorbeeld producenten van, uh, van elektrische auto's uh, daar uh, best wel zenuwachtig van worden. En het heeft ook geleid tot uh, internationale spanningen tussen Japan en China bijvoorbeeld. En uh, waaruit bleken die spanningen? Op een gegeven moment, uh, uh, een aantal jaar geleden werd er een, uh, de, je weet dat, dat, dat Japan en China hebben conflict rondom uh, uh, de, de, de, de, de oceanen daaromheen, ja. zeg maar, de zeeën daaromheen. Uh, op een gegeven moment was er een uh, Chinese vissers die kwam in Japanse water, is opgepikt door een Japanse kustwacht, uh, gevangen gezet. En van de een op de andere dag uh, stopte de uh, export van zeldzame aardmetalen van China naar Japan. Nou, je kan je voorstellen dat uh, de Japanse automakers daar heel erg van schrokken. En trouwens, het ging niet onder het mond van we, we, we doen dit omdat jullie die kapitein gevangen hebben gezet, maar de, de grenscontroles werden wat verscherpt. Daar kwam het eigenlijk op neer. Nou, um, iedereen wist wat er aan de hand was. Dus, dus ja, dan, dan zie je ineens dat, uh, uh, dat, dat ja, ook de alle westerse landen eigenlijk wakker worden. Er is een trilateraal overleg gestart tussen Japan, Amerika en Europa. Om ervoor te zorgen dat ja, die, dat monopolie die eigenlijk van China uh, uh, moest worden doorbroken... China is ook lid van de Wereldhandelsorganisatie. Dus die mogen ook niet zomaar zeggen van... wij stoppen nu de exporten van onze, van onze grondstoffen. Daar moeten ze hele goede redenen voor hebben. En dat conflict is uiteindelijk ook gewonnen door de Westerse landen, zeg maar. Ja, en een oplossing zou zijn... China heeft een heleboel mijnen en een heleboel van die zeldzame metalen. Maar, zoals je zegt, die zeldzame metalen zitten overal. Dan zou je bijna zeggen de, de mijnen weer open. Ja, nou, dat is ook letterlijk gebeurd. De, mijn, de oude mijnen in Amerika die daarvoor... Dus de grootste mijn was uh, Mountain Pass, mijn in Californië, die is heropend. Mm -hmm. uh, er is een mijn uh, geopend in uh, Australië, Mount Weld. Uh, die hebben een opwerkingsfaciliteit neergezet in Maleisië. Uh, het interessante van zelfs aardmetalen is uh, wel dat je moet weten dat er... Heel veel van de ertsen waar het uitkomt... Uh, zit ook radioactief thorium in. Ja. En dat wordt dus geproduceerd als afval... op het moment dat je die aardmetalen uit die ertsen haalt. Dat moet je ergens opslaan. En, dat, en, en ja, uh, je kan je afvragen of het toeval is... dat die opwerkingsfabriek uh, voor die Australische mijn in Maleisië is neergezet. Ja. Uh, want die blijven daar wel zitten met dat, uh, dat afval. Um, de mijn in Amerika is inmiddels weer, uh, weer failliet gegaan, want uiteindelijk is het natuurlijk een wereldmarkt. En op het, toen, het, ja, toen zeg maar die twee mijnen online kwamen, toen hebben de, uh, de, nou ja, de Chinezen die hebben de exportquota, uh, uh, zeg maar, die ze altijd al hadden, dus dat had een restrictie op de hoeveelheid die werd geëxporteerd, hebben ze uh, voor een groot deel afgeschaft. En Dat betekent dat die markt weer open was, dat betekent dat de prijzen weer kelderden, en dat er dus uh, eigenlijk ja, die mijn in, in Amerika die is min of meer weer failliet gegaan. Zou je kunnen zeggen En die mijn in Australië heeft het heel moeilijk. Ja. Dus doordat ze zo'n macht Positie hebben kunnen ze ook de markt in die zin manipuleren. Ja. Ik las ook dat uh, er zoiets bestaat als diepzeemijnbouw. Zou dat een oplossing kunnen zijn voor ons uh, tekort? Ja, nou, dat is een, dat is een andere oplossing. Als het gaat, uh, hè, wat ik net zei, van je hebt allerlei oplossingen. Je kan minder, nou, dat heb ik nog niet genoemd, je kan ook minder energie gebruiken. Dat is ook nog een oplossing ja. natuurlijk. Maar ja. goed, en dan kan je nog zeggen van oké, okay, laten we dan die duurzame energie produceren met, uh, met andere materialen. En natuurlijk, de eerste reflectie is altijd van laten we maar nieuwe mijnen gaan vinden. Alleen die nieuwe mijnen, die worden, uh, uh, dat wordt lastiger gemaakt, zeg maar. Omdat het zo is dat je, ja, dan moet je mijnen in natuurgebieden gaan bouwen. Uh, uh, en dat is iets wat, uh, wat ja, dat, dat, dat, dat wil je liever niet doen. Of inderdaad naar de diepzee toe. Uh, daar liggen mangaanknollen. En die mangaanknollen bevatten van allerlei metalen die we heel interessant vinden. Um, en dat, ja, dat is natuurlijk iets wat, uh, waar heel veel uh, uh, mijnbouwbedrijven zeg maar, met argus ogen naar kijken. Zo van, nou, dat, dat is wel een interessante bron. Voor de je noemt brons. mangaanknollen. Wat moeten ja. de luisteraar zich daarbij voorstellen? <laughs> ja, het zijn hele... Uh, het, zijn, het zijn kleine... Uh, ja, uh, het, het, het ziet eruit als een soort van uh, tennisbalachtig iets, maar dan wat, wat niet, niet zo mooi glad. Uh, en het is wel bros eigenlijk als je het naar boven haalt. Het breekt heel vaak heel snel uit elkaar, maar het hoofdbestanddeel is mangaan, want het zijn niet van niks mangaanknollen maar er zit ook koper in, kobalt in er zitten allerlei metalen in die wij graag zouden willen, zouden willen hebben. Wat hebben we aan mangaan? Oh, mangaan uh, wordt ook voor allerlei toepassingen gebruikt in, in batterijtechnologie en in elektronica uh, dus dat, dat wordt ook voor allerlei toepassingen gebruikt ja, ja, ja. Um we hadden het ook al kort even over de recycling van materialen. Uh, zie je daar nog belangrijke ontwikkelingen uh, waardoor recycling beter zou kunnen van, uh, van materialen? Nou, ik denk dat, uh, uh, dat het. we hadden het net al even over de inzameling. Het is natuurlijk fijn als die inzameling op orde is, want als je dat inderdaad uh, uh, uh, gescheiden inzamelt, is de kans wat groter zeg maar, dat je daar de waardevolle materialen uithaalt. Alhoewel men tegenwoordig ook wel heel ver is in het uh, opwerken van bodemas en, en, en slakken die uit de afvalverbrandingsinstallaties komen. Ook daar wordt het tegenwoordig metalen uitgewonnen. Uit um, maar ja, je zit met recycling altijd wel met het, het probleem dat je, als je een stijgende vraag hebt van metalen, je eigenlijk met recycling altijd achter de feiten aanloopt. Ja. Hè? Want de, de vraag van nu is veel lager dan de vraag tien jaar geleden. En als iets tien jaar meegaat, nou ja, dan heb je het aanbod van uh, wat de vraag zeg maar tien jaar geleden was. Hè? Dus je loopt altijd achter de feiten aan. Dus, zeker met zoiets als, als dat hernieuwbare energiesysteem waar we het net over hadden. Dat gaat natuurlijk heel snel stijgen. En dan, ja, dan recycling is nodig. Is een is, is, is een, een noodzaak zeg maar, om, om naar een duurzame economie toe te komen. Maar het is niet de oplossing uh, uh, die, nodige, die, die, die voldoende is... Zeg maar, om al die materialen die je voor die transitie nodig hebt zeg maar, te genereren. Ja. En in die grote rekensom die jij maakt... in die toekomstscenario van al die met metalen die we gebruiken... en nodig, uh, denkt, hebben... Uh, kan jij ook een concreet advies geven aan andere wetenschappers... van nou, dit is echt het tekort dat dreigt bij dit toekomstscenario. Ja. Zoek in godsnaam morgen een oplossing voor het gebrek aan ja. uh, uh, dit metaal of uh, maak een batterij die op iets anders werkt? Ja, nou ja, ik denk dat je, je noemt al het voorbeeld van die batterij uh, nu gebaseerd op lithium en kobalt. Ja, dat, dat, dat, dat, dat lithium dat is nog wel uh, in grote hoeveelheden uh, beschikbaar, dat kobalt is veel lastiger daarvoor zou je graag een alternatief zien en in ieder geval minder kobalt in zo'n batterij of misschien wel een hele alternatieve batterij uh, dus dat is, uh, uh, dat is zeker een van de dingen waar je dat, waar je dat zou willen doen en ja de grap is natuurlijk als je bij de materiaalwetenschappers van deze wereld terechtkomt, en daar loop ik ook wel eens rond, daar werd op een gegeven moment een verhaal gepresenteerd van iemand die zei van ja, maar ik heb nu de ideale zonnecel geproduceerd en, en toen ging ik niet vertellen over wat voor zonnecel dat was, en dan had hij iridium bij nodig. Nou, ja. iridium is ongeveer het, het meest schaarste metaal wat je op aarde uh, ja, eigenlijk dus niet kan vinden. Precies. Ja, hoeveel gram hebben we daarvan? Of nou, uh, kilo's? Ja, ja precies. Dan moet je denken aan, aan weinig, aan een aantal tonnen zeg maar, in productie, maar dat is, dat is dan niet in vergelijking met wat je nodig zou hebben... zou je op grote schaal die zonnecellen willen produceren. Ja. En dan, ja, dan moet ik wel eens glimlachen. Zo van, ja, maar uh, ja. kan je dat, niet één stap verder denken... en denken van, nou, misschien is dat niet het materiaal... wat we voor deze toepassing willen gaan gebruiken. Ja. Maar in die zin ben je ook wel iemand... Die, die natuurlijk het wetenschappelijke feestje misschien soms verpest. Want ja. innovatie gaat natuurlijk over... hoe kan ik het beste, het mooiste ja. Ja. Uh, aan innovatie doen. Ja. En jij komt eigenlijk altijd aanzetten van... Uh, ja. nou ja, is dit wel ja. uh, het handigste om te doen? Ja, maar maar goed, het, het beste en het mooiste is niet altijd de meest efficiënte zonnecel. Maar dat is de zonnecel die we kunnen gebruiken om uh, uh, ja, de hele wereld van energie te voorzien. Dat is, dat is de mooiste en de beste zonnecel. Niet degene die het meest efficiënt is. Ja, dus jouw pleidooi is minder efficiëntie. Uh, en ja. meer kijken naar welke materialen hebben we. En ja. hoe passen we onze informatie Precies. daarop aan. Ja. Ja. René Klein, hartelijk dank voor je komst. Morgen donderdagavond meer over dit onderwerp bij Focus. Om vijf voor half tien te zien op NPO 2. Time to define To rearrange it What's yours and what's mine Let's go away Away for a while Talk about leaving Places we don't know Dreams we had A long time ago Let's go away Away for a while door. No destination, just leaving home. We walk out the door. That's all we know. Talk about houses, clouds in the dark. Talk about will Let's go away, away for a Let's go away, away for a De Nederlandse banken werden wekenlang bestookt met DDoS-aanvallen. De Rotterdamse haven lag plat door ransomware. En de gegevens van duizenden Nederlanders lagen op straat door een datalek bij Uber. Datalekken, ransomware, aanvallen van hackers. Bedrijven moeten tegenwoordig meer doen dan alleen een goed slot op de deur. En misschien wel een beveiligingsbedrijf inhuren. Bedrijven moeten zich nu ook digitaal beschermen tegen alles wat online mis kan gaan. Bij ons de gast is Bernhard Nieuwesteeg, die aan de Erasmus Universiteit bezig is met een promotieonderzoek over cybersecurity. Welkom. Benot. Welkom, dank voor de uitnodiging. Ja, je hebt natuurlijk het nieuws over die aanvallen op de voet gevolgd. En denk jij dan, God, dan hadden die bedrijven zich toch eigenlijk wel beter kunnen beschermen tegen die aanvallen van hackers? Nou, Het is wel net grappig dat als je kijkt naar bijvoorbeeld die WannaCry en NonPatcha-aanval afgelopen zomer... waar die ja. haventerminals helemaal waren platgelegd... dat kwam dus door gewoon niet updaten van de Windows-systemen. Dus eh, gewoon Windows-update niet installeren. Want die, dat hack dat maakte een misbruik eigenlijk van een fout in Windows die eigenlijk al hersteld was. Ja. Dus dan denk je wel van nou, hoe dom kan je zijn dat je dat niet doet? Dus is dat, is, ik is, is het gebrek aan beleid uh, van nou, dat, mo dat moet je doen? Ja, het zit eigenlijk gewoon ook in de aard van de mensen, want misschien heb jij ook wel eens dat als je een update krijgt, dat je van nou stel maar uit tot morgen. En als dan net iemand uh, toch binnendringt op dat, uh, die, die manier om binnen te dringen, die dan niet, nog niet verholpen is, ja, dan, uh, dan heb je wel een probleem. Maar tegelijkertijd denk ik wel, van, ja die aanvallen leren ook wel dat gewoon bedrijven die echt helemaal niets doen, ja, dat die wel even wat beter uh, beleid mogen hebben daarop. Ja, en jij uh, doet daar onderzoek naar. Hè? Met hoe met name bedrijven zich het beste tegen cybercrime, datalekken uh, en andere dingen die mis kunnen gaan uh, wat betreft beveiliging en cybersecurity uh, kunnen beschermen. Uh, wat onderzoek je? Nou, ik kijk eigenlijk naar hoe je als bedrijf nou de goede informatie kan krijgen. Om eigenlijk te kijken hoe groot het slot moet zijn wat je op de deur moet zetten. Dus net het voorbeeld, ja, updates moet je natuurlijk altijd installeren... maar wat moet je dan nog extra doen? Het hangt natuurlijk heel erg af van wat voor bedrijf je bent... wat voor gevaar je loopt. Ja. Um, want aan de ene kant wil je niet te weinig investeren... Hè, zoals die, het voorbeeld wat ik net noemde. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook niet als maatschappij heel veel investeren in die cybersecurity... zonder dat het wat oplevert. Ik kijk bijvoorbeeld recent naar die discussie... van de medicijnenkosten uh, van de gezondheidszorg. Dit zijn natuurlijk eigenlijk ook onze digitale medicijnen... die we gaan aanschaffen. Uh, maar dan willen we natuurlijk ook dat daar een soort grens aan zit. Yeah. En het is natuurlijk ook maar niet dat het meer en meer en meer... altijd beter is. Het gaat natuurlijk ook ten koste... van andere kosten. Dus eigenlijk wil je kijken... naar ja, hoe je daar op goede manier in kan investeren. Maar het probleem is alleen... dat die kennis over wat nou gewoon wanneer de baten nou gelijk staan aan de kosten, eigenlijk even simpel gezegd, dat die kennis heel vaak ontbreekt. Dus ik kijk dan specifiek naar manieren, eigenlijk juridische manieren, dus wetten of nou, contracten die je kan afspreken, om die informatie beter te verspreiden over wat slim investeren in cybersecurity is. Ja, en je noemt juridisch, en hoe moet ik me dat dan voorstellen? Nou, bijvoorbeeld de meldplicht datalekken. Zou je ja. zeggen, van als iedereen zijn datalek meldt, dan verspreidt de informatie over de ernst van die datalekken... en hoe je ermee om moet gaan, beter. Ja. Als iedereen dat meldt, dan komt dat publiekelijk, wordt dat bekend. Maar dus dan, die, dan zou de wet uh, het mogelijk kunnen maken dat bedrijven het serieus nemen? Dat bedrijven het serieus nemen en uh, dat we ook weten... wanneer de grenzen bereikt zijn, wanneer we weer teveel investeren. Uh, dus vandaar meldplicht datalekken. Nou, goed idee. Maar op dit moment werkt die wet helemaal niet. Als je daar zo wat dieper op, nagaat, uh, dieper op ingaat en wat, uh, wat wetenschappen bij... Uh, bij betrekt. En dat je ja. een beetje gaat analyseren. Dat heet dan rechtseconomie. Mm -hmm. uh, en dan zie je dat eigenlijk die wet op best wel veel punten verbeterd kan worden. Ja, uh, welke verbeterpunten zie je? Nou, wat, wat je nu ziet is eigenlijk dat uh, als jij nu een datalek hebt... Dan zit er een hele hoge boete om dat niet te melden. Dus er zit enorm straf op niet melden. Ja. En dat betekent dat bedrijven eigenlijk waarschijnlijk elke wisse was je gaan melden en dat zien we nu al. Dus, hè, dus heel veel meldingen worden gedaan, maar dat is net een beetje als met een weeralarm of met een amber alert. Ja, die moet je natuurlijk ook niet elke dag aan gaan zetten, want op een gegeven moment gaan mensen die niet meer naar luisteren. Nee. Dan heeft het, houdt het effect ook op. Um, maar aan de andere kant zie je dat bedrijven zoals bijvoorbeeld Uber, die je volgens mij net al in de introductie noemde, die heeft alsnog een datalek onder de pet gehouden, omdat zij dachten van nou, oké. Okay, die kans van die boete die is uh, zoveel. En de schade als ik het meld is zoveel. Reputatieschade. Laat ik het maar onder de pet houden. Want ja. zij weten bijvoorbeeld dat de autoriteit persoonsgegevens... bijna niet controleert. Ja, Want jij noemt al die boete. Hoe hoog is die boete? En uh, wordt dat ook, als je dat meldt, voor iedereen bekend? Ja, nou, als je dus dat meldt, dan krijg je dus geen boete. Dus ja. je krijgt een boete op niet melden en die kan wel oplopen tot uh, 20 miljoen euro. 20 miljoen? Ja, of 2% van je wereldwijde omzet. Dus Oké, okay, dan ben je dat wel een beetje fix. het haasje. Ja, ja precies. Ja. Maar goed, dan moet die wel uitgedeeld worden. Uh, maar op dat, ja, als jij denkt van nou, ik weet niet zeker of ik het wil melden, maar nou, laat ik het maar melden. Uh, dan zou je, zou je dat eerder denken, laat ik het maar melden als er zo'n hoge boete is. Ja. Dan laat ik het zeker maar voor het onzekere meenemen. En uh, dit, dit staat in de Nederlandse wet? Staat het in de Amerikaanse wet? De Europese wet. Europese dus wet. het geldt Europees breed. Ja, en de, in de Verenigde Staten? Ja, daar, heb, daar hebben ze net iets anders. Daar hebben ze vaak wat lagere boetes. Mm -hmm. Maar daar hebben ze wel weer de mogelijkheid... om bedrijven aan te klagen en zo. En met die class actions heet dat. En uh, dat betekent dat bedrijven daarom ook wel huiverig zijn... om, uh, om lekker te melden juist verder, Dus weer eigenlijk de andere kant op. Daar okay. schrijven ze vaak die meldingen onder het tapijt... omdat ze bang zijn dat ze aangeklaagd worden... als ze een datalek gaan melden. Ja, ja. Het probleem is dat als het dan vaak wel weer gemeld wordt... dan zijn ze natuurlijk weer extra de pineut. Want dan hebben ze het ook nog eens onder het tapijt geveegd. Ja, en het is niet zo dat als jij een datalek meldt... dat dat, uh, uh, dat er besproken is. Nou, laten we dat dan niet wereldwijd uh, bekendmaken. Ja, dat, uh, in sommige gevallen gebeurt dat. Hè? Dus er zijn eigenlijk twee stappen. Je hebt eerst melden aan de toezichthouder. Mm -hmm. En die toezichthouder die kan dan bepalen of de burger ook geïnformeerd moet worden. Maar ja. Ja, als je alleen een datelijk meldt aan de toezichthouder... en die maakt het verder niet wereldkundig... was het hele doel dan van die wet. Ja. Want dan schrijf je het eigenlijk alleen maar in een soort bureau en je kijkt er niet meer naar. En dan zit je allemaal hele dure systemen op te tuigen... om. Uh, ja, eigenlijk niks te bereiken. Ja. Maar dus... het zou kunnen, natuurlijk, dat je dat dat kennis ja. oplevert over datalekken en dat je dat ook uh, soms intern op kan lossen. Ik snap bij Uber, als dat een datalek oplevert en mijn en jouw gegevens liggen op straat, dat je dat natuurlijk moet melden aan de burger. Ja. Uh, maar soms kan het misschien ook goed zijn om het niet te melden en dat uh, op te lossen zonder dat. Ja, niet te melden aan de burger. Precies. precies. Ja. En dat je het alleen wel aan een toezichthouder. Aan... Ja, precies. En, uh, dat is denk ik ook een hele goede. Dus uh, uh, goede ontwikkeling als dat zou gebeuren. Maar dan zou de toezichthouder daar wel iets mee moeten doen. Dan zouden ze wel een analyse moeten doen met ja. hé, hey, wat komt er nu binnen? Wat is er nou gebeurd? En ook daadwerkelijk, en dat zeggen wij bijvoorbeeld in een paper wat wij erover geschreven hebben, ook eigen een soort eerste hulpafdeling moeten oprichten. Dat je niet alleen een soort stok hebt waarop je moet melden, maar ook eigen soort wortels, als dat dan heet. Uh, die je voorgehouden wordt. Van hé, hey, als ik nu meld, dan krijg ik misschien allemaal waardevolle informatie, hoe ik slim met dat datelijk om moet gaan. Ja. Dus uh, waar zitten bedrijven verlegen om? Om wat voor informatie? Want ik bedoel, die update van Windows is natuurlijk hartstikke knullig... dat ze dat ja. niet doen. Ja, dat zouden ze dan wel moeten weten Precies, op dus dat is iets ja. waarvan je denkt... nou, dat zou je toch moeten weten... Wat, wat, wat stom en menselijk misschien dat dat niet gebeurt. Welke informatiebehoefte leeft er bij bedrijven? Nou, als je bijvoorbeeld een datalek hebt gehad... dan willen bedrijven bijvoorbeeld weten van... welke gegevens zijn er nou precies gestolen? Wanneer is dat gestolen? Hoe, wat is nou precies de oorzaak? Hoe kunnen we het in de toekomst voorkomen? Dat zijn allemaal gegevens die zeker wat kleinere bedrijven hebben. Bijvoorbeeld een bank als ING. Die weet dat al lang. En die heeft ook gewoon in-house eigenlijk. Gewoon een hele afdeling die zich daarmee bezighoudt. Maar het probleem ligt juist bij de MKB bedrijven. Die, daar, die dat vaak niet weten. Ja. En die daar best wel een steuntje in de rug voor mogen hebben. Ten meer omdat alles natuurlijk met het internet. Dat is het lastige van het hele onderwerp. Want alles in het internet is met elkaar verbonden. Dus als een MKB bedrijf gehackt is. Kan dat ook negatieve gevolgen hebben voor een bank. Omdat zo'n bijvoorbeeld gehackt. Gek, computers van een MKB-bedrijf... weer een aanval, een aanval kunnen uitvoeren op die bank. Dus uh, we hebben er eigenlijk allemaal last van... als één bedrijf zich niet aan de regels houdt. Of ja. niet goed veiligheidsniveau heeft. Ja, precies. En um, wat voor bedrijven zijn dan uh, met name uh, kwetsbaar? Want je kan je voorstellen, de grote partijen... dat is natuurlijk het leukste om daar je aanval op te richten. Ja. Um, maar misschien dat die kleinere... dus veel vaker succesvol aangevallen worden. Ja, precies. En je hebt sowieso bedrijven die wat meer een centrale positie hebben in dat internet. Hebben bijvoorbeeld internet service providers... zoals Ziggo en, en dat soort bedrijven. Nou, die hebben op zich al vaak hun zaakjes goed voor elkaar. Het zijn natuurlijk ook grotere bedrijven. Um, maar eigenlijk wil je zoeken naar die bedrijven... die echt eigenlijk die apathische houding hebben. Die echt gewoon niet eens hun Windows installeren. voor uh, je Windows-update doen. En dan maakt het eigenlijk niet uit of het groot of klein is. Als je die gewoon hackt en uh, dan... Uh, uh, kan je die weer gebruiken of kan hun data weer stelen? En ja, zolang mensen die apathische houding eigenlijk... bedrijven die apathische houding blijven houden... dan zal dat probleem ook bestaan. Ja, en naast die apathische houding... Uh, wat zijn eigenlijk de stappen vanaf... om maar weer even Windows uh, updaten te noemen... wat zijn de eerste stappen die zij kunnen nemen... om een bedrijf beter te beveiligen? Ja, waar ik eigenlijk voornamelijk naar kijk... in mijn, in mijn promotieonderzoek is eigenlijk... hoe kan je bedrijven... Uh, een goede prikkel geven... zodat ze die stappen gaan nemen. Precies. Dus eigenlijk een stap nog daarvoor. Ja. Uh, hoe kan je eigenlijk zorgen dat het uit zichzelf goed gaat werken? Want je kan mensen verplichten om bepaalde updates te installeren... maar ja, dan ben je drie jaar verder... en dan zijn het weer andere updates die je moet installeren... en dan zeggen je, ja, ik hoef me niet aan wet te houden. Uh, maar wat misschien slimmer is... is om bedrijven te, een prikkel te geven... dat ze het zelf goed op orde gaan hebben. een nou, bijvoorbeeld... Iets wat we hebben onderzocht is een cyberverzekering. Uh -huh. En zou je ook kunnen verzekeren tegen cyberschade. Net als als je bijvoorbeeld een autoverzekering hebt. Als je bijvoorbeeld schadevrije jaren hebt bij een auto. Krijg je een lagere verzekeringspremie. Dus als je bijvoorbeeld uh, je Windows systeem een keer update. Kans groter op schadevrije jaren. Lagere verzekeringspremie. Dus dan zit er een soort prikkel bij bedrijven zelf. Om nou, in ieder geval die basis op orde te hebben. En sluiten bedrijven al dit soort verzekeringen af? Nou Eigenlijk als je kijkt naar onofficiële data... want dit is ook weer zo'n probleem dat er gewoon geen informatie over is. Maar we hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan... waarin we eigenlijk... Namens bedrijven, ze hebben bedrijven gevraagd. of namens hun een verzekering mochten afsluiten. en dan kijken wat er gebeurt. We hadden ook een paar bedrijven zelf verzonnen. waaronder een bedrijf in de adult entertainment industry. Spannend. Uh, om te kijken of bijvoorbeeld die dan uitgesloten zouden worden. van verzekeringen. Want ze denken van hé, hey, dat is wel heel gevaarlijk. zo'n porno-site, dat willen we niet. Ja. Um, maar dan vroegen we ook namens die bedrijven. Hey, is de markt al groot? Zijn er al veel andere bedrijven. die ook die verzekeringen afsluiten? En het waren ook weer allemaal van die MKB-bedrijven. En dan zeiden die brokers, zoals het heet, of assurantie tussenpersonen, volgens mij in het Nederlands. Die zeiden dan van, hé, hey, eh, nou eigenlijk niet, valt op één hand te tellen. En dat groeit nu wel een beetje, maar eigenlijk eh, ja, is dat toch allemaal heel beperkt. Ja. Die, die markt nu nog voor die cyberverzekeringen. Dus dat is ja. wel een probleem. Precies. En uh, kan je me uitleggen, uh, je bent dus gaan kijken, er is een bedrijf uh, die heeft bepaalde maatregelen uh, om zich te beschermen tegen cybersecurity. Mm -hmm. uh, wat heeft dat bedrijf dan aan die verzekering? Nou, die verzekering. Kijk, wanneer wil je verzekeren? Dat is de allereerste vraag. Er dus ja. heeft twee redenen waarom je zou willen verzekeren. Eén is als je verwacht ik ga schade hebben, maar ik kan het niet zelf betalen. Uh, het is een te groot bedrag voor me. Precies. Uh, en de tweede is, als je denkt, en dat is bij cyberverzekering misschien nog wel iets interessanter: is dat je denkt van hé, hey, die verzekeraar die heeft ook misschien weer die kennis om te zeggen welke maatregelen ik in ieder geval moet nemen. Dat iemand me dat even vertelt. Uh, als soort voorwaarden bijvoorbeeld om die verzekering te mogen doen. Net als dat als je voorwaarden voor een autoverzekering... zoals ook dat je auto door de APK is gegaan of zo. Zeg um, een soort APK voor je bedrijf op de cybersecurity um, Dus dat zijn eigenlijk de twee redenen waarom je een cyberverzekering wil. Dus het is ook meteen een check van jouw bedrijf en hoe je ervoor staat. Eh, omdat die ver verzekeraar ook wil weten van... Ja, heb jij je zaakjes wel een beetje op orde? Ja, dat hij bijvoorbeeld, ja. ja, bijvoorbeeld gaat zeggen van... Hey, uh, ik wil dat je bijvoorbeeld je, je software update, Windows update doet. Ja. Zet dat maar in ieder geval je bedrijf vast... dat, dat je medewerker dat niet mag wegklikken. Ja. Dus een uh, verzekering is een, een, ook een stok achter de deur. En uh, het is ook een bescherming mocht het misgaan. Mocht het echt misgaan, mocht je echt grote schade hebben. Valt vaak wel mee. Vaak kunnen bedrijven dat wel betalen. Dus dan zie je vaak dat de verzekering meer voor het eerst is. probleem is alleen dat verzekeraars op dit moment... helemaal niet dat soort eisen stellen... Dus dat hele vliegwielsysteem van verzekeraar zegt wat je moet doen... daardoor ga je het doen, daardoor word je beter beveiligd... heeft de verzekering minder schade. Dat werkt nu nog niet, omdat die verzekeraars dat nog niet als eis stellen. Straks praten we verder over dit onderwerp, maar nu eerst de pretenders. Ik ben Nieuwesteeg, promovendus aan de Erasmus Universiteit. En we hebben het over cybersecurity. En hoe kunnen we bedrijven uh, eigenlijk klaarmaken voor de toekomst, voor de cybertoekomst. Uh, en met name hoe kunnen ze zich beschermen tegen allerlei aanvallen van hackers. Uh, en we hebben al kort even gesproken over de, de wortels uh, die een bedrijf voor moet uh, houden om die toekomst beveiliging op orde te krijgen... in plaats van de stok om ze mee te slaan. Dus allerlei boetes. Wat voor tips heb jij nog meer voor bedrijven... wat zij kunnen doen uh, om zich beter te wapenen tegen die aanvallen? Nou, wat je ook zou kunnen doen... en dat is een beetje een, een uh, out-of-the-box idee... om maar even een, uh, een mooie dooddoener te gebruiken. Maar dat is dat je in plaats van gaat verzekeren we gooien het over de schutting... dat je eigenlijk je, je risico met soortgelijke bedrijven... eigenlijk onderling gaat delen. Dus eigenlijk dat je gaat zeggen van... Nou, we hebben misschien allemaal wel ideeën hoe het beter kan, ervaringen... maar laten we nou eens van elkaar gaan leren. En van elkaar leren, kennis delen. Het is natuurlijk helemaal populair in uh, bedrijfsmatig land, zullen we zeggen. Mm -hmm. Bedrijfsland, het bedrijfsleven in Nederland... Maar het probleem met kennis delen is natuurlijk dat het heel vrijblijvend is. Want je kan lekker zeggen van we gaan af en toe kennis delen... maar dan deel je toch eigenlijk niet zoveel kennis. Ja, en één stap terug is het misschien ook zo... dat heel veel bedrijven eigenlijk te weinig kennis hebben... en dat ze dan wel kennis gaan delen met elkaar... maar ook nog kennis missen? Ja, dat, dat moet je natuurlijk ook voor zorgen... Hè? dat waar je die kennis niet hebt... Dat je die inschakelt. Maar als je bijvoorbeeld met 15 zorgorganisaties zit of 15 ziekenhuizen, dan kan je alle, alle 15 wel een dure cyberconsultant inhuren. Ja. Maar je kan ook zeggen, hé, laten we één, keer, één iemand dat doen en de rest gaat dat delen met elkaar. Want hè, dus ook, als je dus uitlegt wat er beter moet, dan beheers je het eigenlijk nog beter. Hè, als je dingen, dingen zelf uitlegt. Maar goed, dat is best wel vrijblijvend om dat te doen. Hè. Dus stel dat één iemand zo'n consult heeft geraadpleegd en van nou, we gaan het even met elkaar delen. Uh, en hoe zou je daar weer toch weer een soort wortel. Die een toch een soort stok achter de deur is. Uh, dat is eigenlijk dat je dan zegt. Van, hey, laten we dan ook instaan in voor een deel van elkaars risico. Dus eigenlijk dat je een soort broodfonds. Ik weet niet of je dat kent een broodfonds. Ja dus dan verzeker je. Leg je samen premie in. en Als één iemand ziek wordt dan krijgt hij. Precies. Ja. Dus eigenlijk een soort ja, onderlinge verzekering. Zoals Solidariteit. Eigenlijk Solidariteit. Ja. Dat je zegt van hey, we zijn ook solidair op elkaars cyberrisico. Mm -hmm. Dus als er bij de één iets misgaat. Dan, uh, dan vergoeden we dat allemaal. Of dan helpen we allemaal. En dan krijg je ook een best wel een sterke prikkel ook weer. Eigenlijk een soort wortel. Om met elkaar die kennis te gaan delen. Want als ik denk van hey, ik heb nu... Een consult is voor een dingetje ingehuurd. En dat kan ook heel nuttig zijn voor jou. Bijvoorbeeld hoe je met die DDoS aanval moet omgaan. Welke poorten van je uh, server je dicht moet klappen. Want uh, daar komen ze via binnen. Ik noem maar even iets. Uh, dan zou ik dat wel met jou gaan delen. Want als jij daar schade toe hebt. moet ik daar ook van mee betalen. ja Tenzij ik jouw concurrent ben. En dat ik denk nou laat me lekker aangevallen worden. Ja toch? en dat is het fascinerende met cybersecurity. Want die vraag krijg ik vaak. Ik ben ook zo'n pool aan het opzetten nu. Um, dat je daar vaak niet op concurreert. Dus natuurlijk uh, heb je uh, concurrentie, maar dat is vaak niet op cybersecurity. Ja, tenzij je een softwarebeveiligingsbedrijf hebt. Ja. Maar goed, als je dan nog uh, niet goed je cyberrisico kan organiseren... ja, dan weet ik het ook niet. Nee. Bedoel, dan moet je het gewoon, go gewoon goed doen. Maar als je bijvoorbeeld een ziekenhuis bent of een universiteit... of noem maar wat. Natuurlijk concurreer je om studenten als universiteit. Maar je wil allemaal gewoon een goede cyberveiligheid. Precies, en um, dus, dus een broodfonds zou kunnen werken. Uh, hoe, hoe reageren bedrijven daarop als je dat voorstelt? Nou, allereerst vinden ze het gewoon wel een raar idee. Maar ook wel een leuk idee. Om gewoon vrij over na te denken. denk: je, Nou, die wetenschappers, die komen toch wel weer met dingen. Ja. Dus uh, het zorgt altijd voor inspirerende discussies. Maar het is wel belangrijk dat er al een soort wil is om samen te werken. Om het als een soort van extra... Versteviging of een extra nog van hé, hey, we gaan nu het echt serieus mee... dan laten we ook instaan voor elkaars risico. Maar als je tegen bedrijven zegt die elkaar nauwelijks kennen van hé, hey, ga ze even instaan voor elkaars risico, dan zullen ze zeggen, nou dat durf ik niet aan, ik ga wel naar een verzekeraar. Ja, en um, uh, ja, je, je zegt al, ik ben wetenschapper en je, je komt daar out-of-the-box uh, oplossingen aandragen. Hoe groot is jouw vakgebied? Hoeveel mensen houden zich bezig met deze vraagstukken? Het lijkt me hartstikke nieuw. Het is een supernieuw vakgebied. En uh, het is eigenlijk een vakgebied waarbij je recht, economie en cybersecurity, die techniek van de cybersecurity bij elkaar brengt, eigenlijk een soort combinatie van drie vakgebieden. En eerlijk gezegd ken ik gewoon vrij weinig mensen die zich daarmee bezighouden. Bijvoorbeeld met die datalekken. Dat zijn nog maar een paar mensen in de wereld die zich op die manier ermee bezighouden. Wel veel mensen die echt puur naar de juridische kant kijken of puur naar de technische kant. Maar juist die dingen bij elkaar nemen, dat is echt nog een soort van weiland, een soort akker die nog helemaal beplant kan worden. en ja, waar nog heel veel te doen is ook. Yeah. Dat merk ik nu ook met mijn onderzoek. van ja, ik kan gewoon kiezen wat ik wil doen. Want er zijn nog heel veel andere mogelijke manieren te bedenken. Uh, maar ja, helaas moest ik het beperken tot 400 pagina's. Zo. Ik zou er graag nog mee doorgaan. Maar dat, ja, dat is echt een onontgonnen gebied. Nog. Ja. Wat, wat is het vraagstuk wat je na dit onderzoek zou willen oplossen? Nou, eigenlijk het hoofdpunt wat ik eerst wil oplossen. Wat eigenlijk een soort, soort motor, een soort fundament voor al het andere. Is dat dus dat vakgebied eigenlijk bij elkaar moet komen. Dus je hebt aan de ene kant heb je het vakgebied van rechtseconomie. Dat dus recht en de economie is al bij elkaar. Dat heet rechtseconomie. En dat bestaat al 60 jaar. En aan de andere kant heb je het vakgebied van de cybersecurity economie. En dat bestaat ook al 30 jaar. Maar die ene die doet geen cybersecurity. En de ander doet geen recht. Ja. Dus eigenlijk zou je die twee werelden met elkaar moeten verbinden. En dan krijg je een hele stroom nieuwe uh, onderzoeksrichtingen eigenlijk. Ja, en dan is het daarna de kunst om dat bij de bedrijven zelf te krijgen. Ja, dat merk ik nog wel van... Uh, ik was bijvoorbeeld bij een bijeenkomst uh, nou, waar overheid, bedrijfsleven wetenschap bij elkaar was gekomen. Het ging over cybersecurity en op een gegeven moment ging het over datalekken. En wat nou blijkt, als je een datalek hebt, heel vaak valt de schade eigenlijk de, aan je bedrijf. Qua marktwaarde en dat soort dingen. Er zijn allemaal studies naar gedaan, wel mee. Terwijl de media natuurlijk altijd volstaan van dat het catastrofaal is als je een datalek hebt. En dat je maar beter je biezen kan pakken. Dus ik zei dat ook. En. Uh, in een soort ronde tafelgesprek... met ook wat softwarebeveiligers en zo. En voor hun was dat natuurlijk niet zo goed bericht. En toen zeiden dus ze ook zo van... ja, wetenschap is ook maar een mening. Oh. En dat soort zaken. Terwijl, ja, ik, wel een beetje met een glimlach, moet ik wel bijzeggen. Maar het gaf voor mij wel aan... dat aan de ene kant best wel stevige belangen zijn. En de wetenschap vind ik ook best wel nog wat scherper... voor zichzelf op mag komen. Dat, dat er echt wel dingen anders zijn... dan je soms in de media of van de softwarebeveiligers mag geloven... Uh, en natuurlijk, als wetenschapper ben je vaak genuanceerd. Maar soms moet je daar ook even scherp tegenin gaan, Want ja, met al te veel nuance werkt dat soms ook niet. Dankjewel, Bernhard Nieuwesteeg. Voor jouw betoog voor betere cybersecurity bij bedrijven. Ah.